Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kluk met het NOS journaal. Op een plein in het centrum van Bagdad zijn bij een zware bomaanslag zeker 26 doden gevallen. Vrijwel tegelijkertijd ontploften twee geparkeerde auto's. Op het moment van de explosies was het erg druk op het plein. Tientallen mensen raakten door de ontploffingen gewond. Onder de doden zijn vier politieagenten. Het geweld in de Iraakse hoofdstad is weer toegenomen na de verkiezingen van begin maart. Justitie in Rotterdam onderzoekt filmpjes op internet waarin met vuurwerk en een minipistooltje op politici wordt geschoten. Onder wie burgemeester Abu Talen van Rotterdam. Ook is te zien hoe kogelbrieven voor politieke partijen op de bus worden gedaan. En te horen hoe politici en politieke partijen worden beledigd en bedreigd. De justitie zegt te weten wie de maker van de filmpjes is... maar weet niet of het getoonde minipistooltje een vuurwapen is. Twee F-16's hebben een Turks passagiersvliegtuig onderschept... omdat de piloot niet reageerde op het verzoek om radiocontact te maken. Het toestel dat van Turkije op weg was vanuit Dublin... had vanaf Praag geen radiocontact met de Europese luchtverkeersleiding. Voordat de F-16's het Turkse passagiersvliegtuig hadden bereikt... was het contact hersteld. De piloot zou hebben laten weten dat er een foutje was gemaakt... Het is de eerste keer dit jaar dat de luchtmacht is ingezet om contact te maken met een passagiersvliegtuig. Vorig jaar gebeurde dat zes keer. De Nigeriaanse voetballer Sani Kaïta heeft meer dan duizend e-mailtjes gekregen waarin hij met de dood wordt bedreigd. Kaita werd afgelopen donderdag tijdens de WK-wedstrijd tegen Griekenland naar hem een half uur uit het veld gestuurd wegens natrappen. Op dat moment stond Nigeria met 1-0 voor. Uiteindelijk verloor de Afrikaanse ploeg met 2-1 en Nigeria is vrijwel zeker uitgeschakeld. Veel Nigerianen stellen Kaita persoonlijk verantwoordelijk voor het debakel. De Nigeriaanse voetbalbond steunt de speler en noemt de doodsbedreigingen walgelijk en ongepast. Het weer vrij veel bewolking en overwegend droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgenochtend vroeg af en toe regen of motregen. In de loop van de dag steeds meer zon en dan wordt het 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als ik nou op de temperatuurmeter kijk, dan is het toch niet 3 graden hoor eerlijk gezegd. Nee, de 3 graadjes, oftewel de 3 degrees, uh, openen dit uh, bal van uh, deze CFM op zondagmiddag 20 juni wel te verstaan. Uh, geen zondag in Kinnomeland, we hebben een zomerprogrammering ingelast. Uh, die normaal gesproken van 12 tot 4 duurt, maar uh, ik weet het niet uh, met computerprogrammeurs binnen dit uh, bedrijf. Zou het zomaar kunnen zijn dat ik ook nog tussen 4 en 5 nog een extra shift mag draaien. Dus uh, we zullen het allemaal zien. De 3 degrees waren dat met de, de runner. Uh, normaal gesproken weet ik even uit mijn uh, eigen herinnering en uit uh, mijn eigen grijze massa... ...te melden dat deze dames ooit min of meer behoorden tot de sound of Philadelphia. Gamble en Huff, ook uh, een producers duo, We hadden bij Nona Hendricks aan het uh, begin van het vorige uur... Wisten we te melden dat Jimmy Jam en Terry Lewis ook zo'n producers duo was. Maar dat ze minstens zo befaamd was dat Gamble en Huff. Die onder andere voor de 3 Degrees Dirty Old Man schreef, alleen dit nummer is in 78 ooit uitgebracht. En daar zat een andere grote producer achter, namelijk Giorgio Moroder. Inderdaad, die man. Uh, het is inmiddels nu 9 minuten over 3, ook in dit uur nog. In ieder geval een resterend gedeelte van een interview wat ik had op 28 mei in Pakhuis Wilhelmina met Ganna van Riet. Zij uh, heeft ook meegedaan aan uh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Dus dat sowieso, dat ben ik weer wel verschuldigd. Uh, natuurlijk nog meer van dit soort uh, uh, dingen erin zitten. Die soort muziek. Er zit uh, zelfs uh, muziek in waar ik niet bij geweest ben. Maar dan heb ik in ieder geval ook die plicht voldaan. Uh, dat uh, allemaal uh, in de, dit uur. En ook uh, aandacht voor live in your living room met Kees Jonkheer Een uh, interview wat ik uh, een paar weken geleden had. Twee weken terug op een vrijdagavond in Schalkwijk. Dus dat straks allemaal in dit komende uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, gewoon... Een beetje muziek waarvan je zegt, nou dat zou ik ook aan kunnen treffen op een stroomtint. Moet het alleen niet van dit weer zijn, dan zou je toch ter plekke de zee induiken en nooit meer terugkomen. Hier is Piando van Erik Pritz. In Your Living Room. Uh, het is op een mooie vrijdagavond. Uh, zitten we in Schalkwijk. Kees Jong hier is uh, de initiatiefnemer directeur. Moet ik het zo zeggen, Kees? Uh, ja, officieel heet dat dan directeur. Als je zo'n stichting uh, bestiert, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ja, ik ben de vorm van Live Your Living Room. Ja. Uh, hoe is het idee eigenlijk ontstaan om dat uh, te gaan doen? Uh, het idee is eigenlijk ontstaan al bijna 20 jaar geleden. Uh, toen organiseerde ik mijn eerste huisconcert in Utrecht. Uh, ik woonde redelijk uh, groot uh, in een grote studentenkamer aan de Oude Gracht. En uh, ik had daar een piano staan. En toen heb ik mijn eerste huisconcert daar georganiseerd. Uh, en zoiets als internet bestond nog niet, want het is begin jaren 90 over het En uh, <coughs> ja, uh, zeg maar, ik probeerde de rugbreid aan te geven via het rondzenden van briefjes en zo. Maar dat was zo bewerkelijk en zo ingewikkeld dat ik daar op een gegeven moment mee gestopt ben. Ik, kwam een, uh, ik vertelde dat aan een jongen begin 2000, zeg maar, uh, rondom die tijd. En in 2002 hebben we toen uh, Live in the Living Room, uh, of Live in the Living Room heette dat toen nog, gestart. En uh, we hebben daarbij gelijk eigenlijk uh, de internetsite heel erg actief uh, ingezet om, om mensen te werven. En dat ging zo snel, <coughs> dat we een heel snel bestand opbouwden van geïnteresseerde hosts, die ook zowel zoiets in hun huiskamer wilden hebben, en artiesten die zich heel makkelijk konden aanmelden. Dus het ging heel snel rollen. En daardoor uh, konden we het concept wat op zichzelf al gewoon goed staat, uh, ...konden we ook heel makkelijk en snel uitrollen. Um, we gaan toch nog even terug naar het uh, beginstadium. Uh, he? Met de huiskamerconcerten uh, die, ja. uh, die je gaf. Met rondbrengende uh, uh, briefjes en dat soort dingen. Um, weet je ook toevallig welke je als eerste ooit hebt uh, gehad. Weet je dat nog? Uit je uh, diepe herinnering? Ja, dat was met ons uh, eigen kwartet. Uh, heel vaak uh, deden we dat uh, op, in, op de volgende manier. Speelden we als eigen jazzkwartet. Dat was jazzmuziek uh, met name. En dan nodigden we altijd een, uh, een uh, lokaal bekende artiest uh, uit. Uh, veel van die artiesten zijn over, overigens ook later nationaal bekend geworden. Denk aan uh, pianist Peter Beets. Of uh, trompetist Ilja Rijngoud. Of uh, Michel Borslap Dat soort types. Die studeerden op dat moment allemaal in Utrecht. Dus uh, die heb ik allemaal in mijn woonkamer gehad. <laughs> dat is wel heel erg interessant dat je dat in ieder geval kan zeggen. Uh, ja, nu zitten we in anno nu, in uh, 2010. Wat is er in, uh, in, die, ja, in die tijd allemaal veranderd? Um, wat er veranderd is, is dat uh, huiskoncerten sowieso uh, veel meer uh, gemeengoed zijn geworden. Uh, je, uh, naast wat wij doen uh, zeg maar, uh, zie je ook wel lokale initiatieven zeg maar, die, uh, die zoiets proberen op te zetten. Uh, wat er veranderd is, is dat... Uh, ja, ik denk wel dat het een eye-opener is geweest voor de alternatieve popmuziek. Dat dit een hele leuke manier is om uh, te spelen. Veel van de bandjes die bij ons spelen... Uh, ik noem het altijd de type uh, bandjes van, uh, die bij de Wereld Draai Door uh, ook uh, te gast zijn. Veel van dat soort uh, bandjes komen ook bij ons spelen. Die spelen toch vaak nog in kleine zaaltjes van Paradiso en, en, en, en Vera en het en, en Paard. Uh, voor heel lawaairig publiek. En uh, de kenmerk van de huiskoncerten is het altijd dat er heel attentief, rustig, stil publiek is. En dat is heel erg leuk om voor te spelen. We zijn dus nu uh, bezig in een uh, vervolg van deze One More Band die niet meer bestaat. Het heet eigenlijk uh, zoals uh, wij hier omdopen No More Band. Uh, I'm Paint the Sky Red. Het was trouwens wel een hele leuke band overigens. We hebben ze hier uh, over de grond uh, gehad uh, bij ZFM Zandvoort. In het uh, legendarische programma The Night Walk. <laughs> ja, inderdaad daar. En uh, nou... Dat uh, was het uh, nalatenschap daarvan. Ik zei, twee bandleden zijn verder gegaan in Riders As Rain. Daar heb ik nog, uh, helaas nog even geen materiaal van. Dus uh, Ariane en uh, Vincent, als jullie zitten te luisteren... kop met die spullen, want dan kan ik het tenminste gaan draaien. Uh, zo langzamerhand, want uh, ik ben er uh, razend nieuwsgierig naar na dat nieuwe werk van uh, Ride As Rain. De andere twee, Rob Howard en Stefan Annema, die uh, zijn ook bezig met... Projecten links en rechts. Dus uh, daar hoor ik wel uh, te zijn de tijd over of zij ook nog wel uh, wat, uh, wat gaan doen. Maar goed. Uh, voorlopig is dit het uh, verhaal van wat ik uh, weet. Tien voor half drie. Uh, vier moet ik zeggen. Tien voor half vier. En uh, we waren bezig met het interview uit te zenden van Kees Jonk hier van Live in Your Living Room. Hij had het net over hoe die begonnen is en dat hij bijvoorbeeld mensen als uh, ja, Ilja Rijngold en uh, Michiel Borslab over de vloer had. En dat was uh, in een studententijd in een kamer die daar zich voor leende of daartoe leende. En zo kon hij uh, op die manier ook uh, van dat soort concerten geven. En het uh, was min of meer eigenlijk bedoeld voor het publiek uh, dat heel aandachtig Zat te luisteren naar de muziek die, die uh, kwam. Want uh, het bestaan van nieuwe bands en opkomende bands. Zoals bijvoorbeeld Riders Reign. Uh, die weten er nauwelijks van. En uh, wil je dan uh, toch niet voor wat lawaairig publiek spelen. Dan is dit misschien wel de enige manier en de oplossing om dat te kunnen doen. Nou dat is uh, het uh, verhaal van Live in Your Living Room tot dit, dit moment. Maar het verhaal gaat nog even door. En ik sprak dus ook in diezelfde tuin. Met Kees Jonkheer. Nu zitten we hier bij een huiskamerconcert van de winnaars bij de rock Alternative van de grote prijs van Nederland 2009. Cosmic Carnival. Um, ja, die band typeert die zich ook op een uh, hele bijzondere manier. En in dit huiskamerconcert wat er hier gegeven wordt in Schalkwijk. Ja, je zegt het al. Het is wel stil als ze aan het spelen zijn. Ja, zeker. En... Uh... Uh, ik moet ook zeggen, deze band die dwingt het ook nog eens een keer met dat fantastische spel en dat die, die, die, die ja gewoon uh, ja steengoede, steengoede muziek zeg maar dwingen ze dat ook nog eens een keer af. Maar uh, nee, inderdaad, het is altijd uh, hartstikke stil uh, tijdens, uh, tijdens de concerten, tijdens het spelen. En ja. ja, ja, dat is leuk. Zitten hier ook gewoon muziekliefhebbers tussen, gewoon mensen die ja uh, echt alleen maar gewoon voor de muziek komen? Uh, ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, dat, dat het publiek zich uh, uh, afkomt op de huisconcerten uh, op drie manieren eigenlijk. Uh, de ene manier is natuurlijk gewoon de band die, die komt spelen. Uh, als een band, uh, da, ja, die zijn, daar zijn ze geïnteresseerd in. Uh, de host heeft ook een heel sterke wervingskracht. Dus er zitten ook vaak vrienden van de host in de huiskamer die zeggen van... nou, kom, er komt een uh, concert in mijn huiskamer. Misschien vind je het leuk om... Uh, um, uh, nou, uh, kom, kom wat drinken en uh, kijk eens wat dat is. En, um, en, en, en de derde categorie is eigenlijk meer uh, ja, de, de, de mensen die, um, die inmiddels huisconcept echt volgen en als huisconcept echt waarderen. En uh, dat is natuurlijk de, eigenlijk nog de mooiste groep mensen, zeg maar. Ja. En uh, dat zijn ook weer, weerkerende mensen die uh, bij wijze van spreken uh, in Utrecht wonen, maar uh, rustig naar huisconcerten gaan in Haarlem of in Ar Arnhem of in de Rotterdam, waar we ook allemaal zitten. Zeg maar. ja. Dus je hebt gewoon een, eigenlijk uh, een vaste groep mensen die uh, dit soort concerten uh, doen dus? Ja, voor een deel wel, absoluut. Het is, uh, als je kijkt naar uh, de wat bekendere artiesten zoals... Uh, uh, ...in het wereldje dan van alternatieve popmuziek. Uh, Anneke van Giersbergen bijvoorbeeld van The Gathering is in, in sommige kringen heel bekend. We hebben, en dat is een extreem voorbeeld... ...we hebben een huisconcert gehad in Den Bosch. Daar kwamen mensen voor bij de Bodensee, dus dat is Zuid-Duitsland... ...apart voor dat concert naar Den Bosch om dat te volgen. En ook juist in deze setting van de huiskamer. Uh, er bestaan, ik weet niet of je daarvan af weet, maar daar hoorde ik toen van... Dat er van die websites bestaan, fanwebsites. En dan, is het, dan stellen de fans er een eer in om een bepaalde act op zo'n mogelijke plek te hebben zien spelen. En uh, huiskamers lenen zich daarom ook wel voor om uh, als scalp uh, zeg maar, <laughs> te vieren. Ja, nou ja, dat, dat is ook bijzonder. Je weet ook nooit wat, uh, wat je nog binnenkrijgt op zo'n avond als deze. Nou ja, in ieder geval het zijn uh, mensen die wel de muziek een warm hart toe draaien. Want dat is wel heel erg leuk. Het is uh, van allerlei uh, pluimage wat uh, binnenkomt. Ja, dat is inderdaad waar. Uh, de, uh, de host stelt zijn huiskamer als openbare concertzaal ter beschikking voor één avond inderdaad. En dat maakt uh, het concept ook wel heel apart. Je, je, wij, wij als organisatie uh, controleren, dat is een beetje een zwaar woord, maar controleren toch wel natuurlijk wie er binnenkomt. We stellen er ook een maximum aan. Uh, juist ook om die, host, die privésfeer van de host uh, ja, toch wel enigszins te beschermen. Je kunt niet 60 mensen binnenlaten in een normale huiskamer. Dan wordt het veel te onoverzichtelijk en veel te druk. Um, dus, dus, dus wij proberen dat als Live Your wel een goede baan te leiden. Maar als host moet je bereid zijn, inderdaad, om heel vreemde mensen op je voet te laten hebben. Dat hebben ze zeker gebruikt. Cosmic Carnival. Dat was het uh, huiskamerconcert waar het over gaat. Uh, in uh, het interview wat ik heb met uh, Kees Jonke hier van uh, Live in Your Living Room. Dat uh, plaatsvond bij Sander Bosma thuis. Dat moet je ook maar uh, durven en willen en kunnen. Om een aantal van die wildvreemde idioten binnen te laten. Hoewel, idioten tussen aanhalingstekens. Het is wel leuk als je als publiek daar gewoon dichtbij kan uh, komen. Om dit soort uh, muzikanten aan het werk uh, te zien. En, uh, laten we het eerlijk zijn, de Cosmo Carnival. als hij zo links en rechts tussen die muziekregels doorluistert... dan heeft dat ook nog wel een beetje iets weg van de band. En inderdaad, ze speelden op die avond een nummer van de band... De band, je weet wel, van Robbie Robertson uh, en consorten. Ja, is van way back, uh, heel veel uh, jaren terug. Uh, blijft intiem uh, zoiets, zo'n uh, huiskamerconcert. Je, je, het is natuurlijk ook gebonden aan een maximale uh, aantal mensen. Je kan er niet 60 plaatsen, zoals Kees Jonkheer dat al zegt. En ja, uh, je controleert natuurlijk toch wel een beetje van wat voor vlees je eigenlijk in de Kuip hebt. Hoewel je dat niet van tevoren kunt inschatten. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die uh, iets met die muziek hebben. En iets met muziek hebben. En die laat je dan toe. Dat is zo'n beetje de kracht van uh, dat live in your living room. Nou, uh, dan ging dat uh, verhaal ging gewoon verder. Nou, en daar gaan we het, nu uh, naar is luisteren. Is, is het ook een beetje een netwerk? Hè? Uh, tenminste, dat heb ik wel even op jouw kaartje gezien. Een, uh, een, een, een ja, soort van muzieknetwerk. Want wat is het effect van, van mensen die dit soort concerten nou hebben bezocht? Um, voor een deel zei ik dat ze net ook al... dat die... Uh, een vaste kern uh, naar andere steden ook gaan, daar waar ze niet misschien per se wonen. Hè. Mensen die uit Arnhem komen, die ook in Utrecht uh. maar, maar wat het ook tot een netwerk maakt, is dat uh, wij in de verschillende steden uh, in Nederland en Vlaanderen, waar we actief, actief zijn, zijn en Brussel Brusselmoeken dan achteraan zitten, uh, agenten hebben zitten. Lokale vrijwilligers die ons helpen met het vinden van hosts of het vinden van goede lokale acties die we kunnen programmeren. Dus in die zin is het ook een netwerk uh, aan het worden, of is het al een poos eigenlijk, Um, dus um, ja, en wat het netwerkidee ook heel eigenlijk versterkt, is bijvoorbeeld wat de Cosmic Carnival vanavond doet. Die doet een hele tour door Nederland heen binnen uh, een tijdsbestek van een maand en doet dan tien uh, concerten in allerlei huiskamers in Nederland. Ja, want dat is de andere kant van het verhaal, hè? want ook de muzikanten uh, gaan ervan horen hè? en die denken van ja, uh, dit zou wel een bijdrage kunnen leveren om onze muziek onder de aandacht te, te brengen, toch? Dat is zeker zo. Het is niet voor niks dat het toch heel vaak zo is dat er uh, artiesten uh, uh, naar aanleiding van het uitkomen van een uh, EP of een CD uh, bij ons een tour doen of bij ons willen spelen. Ja, dat klopt. En uh, dit is ja, de Cosmic Carnival. Dat is een band die uh, eraan uh, zit te komen, zeg maar. Uh, ja, ze hebben toch al wel uh, wat laten zien en laten horen, natuurlijk nu. Ja, ik, ik vind het echt fantastische muziek. Het, is, het leent zich ook goed voor de huiskamer, in die zin. Uh, ja, die samenzang is fantastisch. Het zijn hele professionele muzikanten. En uh, ja, je weet eigenlijk niet wat je hoort als je ze voor het eerst hoort spelen. Dus uh, ik hoop dat ze ver komen. Toekomst, even van jouw uh, idee. Nou, niet alleen jouw idee, maar ik denk dat er nog meer mensen hier uh, mee te maken hebben. Hè? Want, je, ik neem, uh, want je zei het eigenlijk al in het begin. Wat is de toekomst uh, voor dit soort uh, concerten, als er een is, Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Nou, wat we, doen, wat, wat, wat we inmiddels aan het doen zijn, is dat we tussen de 80 en 100 edities per jaar al hebben. Dat is één. Dat is eigenlijk de eerste mijlpaal waarvan ik dacht: van nou goed, daar moeten we ongeveer naartoe. We moeten de frequentie omhoog doen. En het tweede wat we gaan doen, en dat is in de toekomst, is dat we eigenlijk uh, willen dat we in een, een beperkte tijd veel concerten organiseren. Dus in de vorm van een festival. In het najaar zal er eerst het eerste grote festival. Uh, uh, vanuit Live Your Living Room worden georganiseerd. We hebben er afgelopen twee jaar al vingeroefeningen mee gedaan in Amsterdam en Haarlem. Maar uh, onder de naam Festival Club Canapé zullen er dan uh, tussen de 50 en 100 concerten. Je hoort het goed, tussen de 50 en 100 concerten in 10 dagen plaatsvinden door heel Nederland. Dat belooft nog wat. Ja, we hebben er heel veel zin in. zijn ja. Goed, Kees, dankjewel voor, uh, voor je toelichting en je bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. They just might flock together. I guess that's just the story of you and me. So tell me a little bit about yourself. I guess I. my flock together. I guess that's just the story of you who Dat was een to that was Birds of a Feather van uh, Mary Had a Little Band. Uh, leuke brug uh, als we bruggen gaan slaan, want we gaan bruggen slaan. Birds of a Feather uh, komt van het uh, EP'tje van Mary Had a Little Band... Uh, die uitgewapperd is over vier plaatsen in Nederland. Zwolle, Deventer, Utrecht en Arnhem. Daar uh, huizen de bandleden, tenzij Marianne Oldenburg uh, besloten heeft om een studentenwoning in Zwolle te verlaten. Dat zou zomaar kunnen. Uh, dit EP'tje is uh, Six Short Stories. Uh, aardigheidje is dat hij opgenomen is in de Mailman studio van Matthijs Groeneveld. Of Martijn Groeneveld, moet ik zeggen. En daar kwam ook dat andere EP'tje vandaan van uh, de Cosmic Carnival. En dat... Uh, EP'tje van de uh, Cosmo Carnival uh, met de, daarop uh, de single Stop It. Want dat wordt er gemeest, uh, naar voren geschoven. Ook die hebben we opgenomen in diezelfde studio. De Mailman Studio van uh, Martijn Groeneveld. Uh, duidelijk uh, eraan af te horen dat er heel veel aandacht uh, besteed is. Overigens gaan uh, die mensen, uh, wat ik zei van uh, de Cosmo Carnaval, die zijn nog binnenkort uh, te zien. Namelijk in het uh, café van Patronaat. En dat is over twee weken alweer, krap twee weken. Schijnt alweer zo te zijn dat het Nederlands elftal ergens op die dag moet gaan spelen. Dus uh, Zijn er dan ook nog uh, mensen die uh, dat voetbal uh, niet leuk vinden, dan kunnen ze daar gewoon lekker in Haarlem gaan uh, kijken en luisteren naar de Cosmic Carnival. Uh, ze zullen als het goed is ook het komende seizoen een soort pact gaan vormen met uh, een aantal mensen. Uh, bijvoorbeeld uh, Lee Mason is, uh, mee, gaat mee in een theatertoernooi. Eefje gaat mee. Maar ook deze dame die de rode draad is van vandaag, Fabiana Dammers. En Doedee! Hanna, zeg je het zo goed? Ja, dat is helemaal goed. Um, je, de, ja, je hebt een band bij je, in ieder geval. Uh, hoe is dat? Uh, leuk. Ik, vind, uh, ik, ik speel ook vaak alleen en dat vind ik ook wel leuk. Maar met band is het toch iets gezelliger. en uh, ja, Op het podium is het ook gewoon anders. Je hebt iets meer mensen om je heen. En het geluid is wat voller. En, uh, ik vind het, ja, het, is gewoon, het is allebei heel anders en heel leuk. En met band vind ik ook hartstikke leuk. Nou hoorde ik je tijdens het optreden vertellen over ik heb dan een piano, dat zie ik dan ook helemaal voor me. Pianootje achter je aan en een gitaar op je rug. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat dan? Nou ja, ik, zoals ik zei, uh, ik ben ooit begonnen met piano spelen. En toen vond ik het zo lastig, want het, ja, dat is gewoon heel veel sjouwen als je naar optredens gaat. Toen ben ik gitaar gaan spelen. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. En op een gegeven moment zeiden mensen, ja, maar die piano is ook wel mooi. En toen begon ik daar ook weer meer liedjes op te schrijven. Dus op een gegeven moment had ik heel veel liedjes op piano en op gitaar dus toen ging ik optredens doen met piano en gitaar en nou ja nu als ik dus zo'n soort optreden heb dan heb ik inderdaad een gitaar op mijn rug en een piano op wieltjes achter me aan en dan uh, loop ik al uh, loop ik uh, het podium binnen <laughs> ja. ja want uh, je muziek is uh, ja er zit naar mijn idee half country invloed zelfs ook nog wat zeg je wat een is beetje ik? country invloed oké okay. oh, nou ja ik vind het Johnny Cash uh, vind ik, is één van mijn favorieten dus uh, ja, ja. En, wat, en wat me ook opviel was uh, de cello ja, ja, klopt. Ja, ik vind uh, cello echt een heel mooi instrument. En uh, ik had het eigenlijk altijd zelf willen spelen. Alleen het zingt zo lastig als je aan het cello spelen bent. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik uh, een, een band beginnen met in ieder geval een cello erin. Dan uh, komt het wel goed. Ja, maakt dat het, het nou een beetje ook spannender in dat, in dat opzicht? Met uh, arrangementen uh, ja. en liedjes uh, en dat soort dingen bedenken. Ja, omdat je, ik schrijf natuurlijk liedjes in mijn eentje. En dan heb ik gewoon een liedje bedacht en dan speel ik het zo. Maar op een gegeven moment dan... Nou, denk ik denk van ja, wat voor instrumenten zouden hier nou in uh, kunnen? En dan ga je nadenken. En ja, vaak denk ik, nou, cello is hier gewoon, zou je hier gewoon heel mooi in zijn. Of een piano of een elektrische gitaar. Ja, je hebt wel meer, meer keuze ook. En uh, klokkenspel gebruiken we ook. En melodica. En uh, ja, we gebruiken heel veel instrumenten. Omdat je gewoon dan veel meer uh, breedte hebt in de muziek, in de arrangementen en in de muziek die je maakt. Ja, versterken jullie ook elkaar in creatief opzicht? Ja, ja, dat denk ik wel, ja. En uh, want ik heb heel lang in mijn eentje geschreven en ik merkte wel toen ik met, met de jongens samen ging spelen, dat je toch, ja, ze geven toch wel hun mening. En ze zeggen soms, ja, nou, dit is wel een beetje truttig of zo. Dit is wel een beetje. Ja, ze, zijn toch, ze geven toch wel snel hun mening wat ze ervan vinden. En dat is, ja, soms heb ik zoiets van ja, jongens, uh, ik ben heel blij met dit liedje en ik wil dit gewoon spelen. En soms is het ook wel, is het ook wel fijn. Want dan denk ik later ja. Het is eigenlijk ook wel een beetje truttig of het is eigenlijk ook wel een beetje suf. Uh, en dan ja, vraag ik hun tips en dan verander ik het weer. Maar het, het basisidee van het liedje komt altijd voor mij, maar ik luister altijd wel... Ja, wat zij ervan vinden, vind ik wel belangrijk om te weten. Ja, dus je, het kan dus zo voorkomen dat je een liedje schrijft dat ze zeggen, nou het dit is allemaal niks. Nee, dat, dat, ja, dat gebeurt wel eens, ja. En, dat is heel, uh, en dan moet ik echt naar mezelf luisteren. Ja, vind ik dat ook? Of vind, zie ik wel potentie in het liedje en ga ik het gewoon afmaken? En, uh, en het is ook wel eens gebeurd en vonden ze in het begin niks en dan ging ik het toch zelf afmaken en arrangeren. En dan zeiden ze, als we het dan live gedaan hadden, zeiden ze ja, ja, het is toch wel leuk eigenlijk. Dus ja, dat kan allemaal. Nou, moet muziek ook spannend blijven in dat opzicht? Ja, denk ik wel. Omdat je, je, je doet het toch omdat je het leuk vindt om te doen. En uh, dan wil je er toch ja, creatief zoveel mogelijk mee, mee kunnen doen. En uh, ja, je zoekt toch een beetje de grenzen op. Van, nou, zo zacht mogelijk en zo hard mogelijk. Daar ben je toch wel mee bezig als uh, muzikant. Tenmin, ja, het is ik wel als ik muziek maak. De demo die je dus uh, hebt opgestuurd hier naartoe. Ja. Uh, verraste je dat je erbij zag? Uh, ja, ik vond het heel leuk. Maar ik had... Eerlijk gezegd had ik wel eens eerder studietjes opgestuurd, echt jaren terug, en toen ik heel jong was al. En dan werd ik altijd afgewezen. Dus ik vond het heel leuk om nu. Uh... Nou, ik ben nu natuurlijk ook weer jaren verder en we hebben weer een veel betere demo gemaakt, natuurlijk. Dus ik hoopte nu heel erg dat, ik, dat het uh, ging lukken. Dus ik was heel blij. Ik vond, ik vond het zo leuk om hier te staan en met al die goede mensen. En, uh, ja, ik, ik, ik was wel heel blij toen ik wist dat ik uh, erbij zat. Ja. Afsluitende vraag. Als mensen jou uh, willen vinden op het web, wereldwijde web, zoals dat mooi heet. Ja. waar kunnen ze je dan vinden? Dan kunnen ze naar www.gannamusic.nl En dan is Ganna met een CH aan het begin, een dubbel N van Nico en een H aan het eind. Dus ganna-music.nl en er staan ook alle linkjes naar Facebook en Twitter en hypes. dat staat er allemaal op. Dus uh, dat is het verzamelpunt. Dankjewel. Geen dank. MUZIEK the end he was no more than a friend to me the thought is making me hazy i think i better sit down he's like sweet serenade that he knows got it made with me twisting round on a carousel this beats too much to stop one second i'm thinking i'm feeling the loss and then i feel a To rescue me One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me hoort je snel vriendjes met de, de programmaleider, nou gewoon ook die muziek draaien die normaal gesproken ook Lennon van Haak zou draaien. Tenminste, ze zijn wel naar zo'n concert toe geweest van Carol Emerald. Niemand had nog ooit van haar gehoord uh, aan het begin van 2009, maar hoe snel kan een jaar lopen? Nou, dit is zo'n beetje de laatste single die ze heeft uitgebracht. That man. Het is uh, acht minuten voor vier. We gaan nog even terug naar de jaren 80 met Kim Wilde en Check It Love. was dat een geweldig. Tegenwoordig moet je dat ook allemaal wel in het juiste perspectief zien met uh, Kim Wild, want uh, ze is tegenwoordig ook wel wat uh, veranderd in al die jaren. Ja! Yeah, ja! Yeah. Namaak, zou ik bijna zeggen. 1987, het jaar dat Alexander O'Neill deze hit had. Tot aan het nieuws van 4 uur.